Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De raketinslag gisteren in Polen was waarschijnlijk een ongeluk. Volgens NAVO-baas Jens Stoltenberg gaat het om een afgedwaalde Oekraïnse verdedigingsraket... die bedoeld was om Russische luchtaanvallen tegen te houden. Hoewel de Oekraïners het ding dus waarschijnlijk hebben afgevuurd... is het niet hun schuld, zegt de NAVO-baas. Let me be clear. This is not Ukraine's fault. Russia bears... Ultimate responsibility, as it continues its illegal war against Ukraine. Hij zegt dat Rusland nog steeds voor 100% verantwoordelijk is voor deze ellende, omdat zij de oorlog zijn begonnen. Bij de raketexplosie in Polen gisteren kwamen twee mensen om het leven. Zeven Feyenoord-hooligans zijn opgepakt voor het mishandelen van een supporter afgelopen zomer. De Feyenoord-fan droeg een broek van FC Groningen en daarom dwong de groep hem om zijn trainingsbroek uit te trekken. De rest van de wedstrijd moest hij in zijn onderbroek kijken. Ook werd de man geduwd, geslagen en uitgescholden. En voor het eerst is een topbasketballer uit de kast gekomen. Het gaat om de Australische Isaac Humphreys van Melbourne United. Hij deelt zijn verhaal in de kleedkamer met zijn teamgenoten. A few years ago, I fell into a very dark place, a very lonely place. I couldn't be who I am and and I attempted to take my life and the main reason behind me becoming so low and, and being in that point is because I was very much struggling with my sexuality and coming to terms with the fact that I'm gay. Isaac vertelt dat hij door een enorm donkere periode is gegaan... en er zelfs aan heeft gedacht om een einde aan zijn leven te maken. Hij zegt dat er een enorm zware last van zijn schouder is gevallen... door het nu bekend te maken. Vorig jaar kwam de Australische topvoetballer Josh Cavello uit de kast. Hij is tot nu toe de enige profvoetballer die openlijk gay is. Het weer op veel plekken zon, maar vooral in het noordoosten nog wat wolken, graadje of twaalf. Morgen begint met regen, smiddags ook nog wat buien en dan wordt het zo'n 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4, Amsterdam richting Den Haag... tussen Nieuw-Vennep en zoeterwouden. 10 minuten vertraging. Op de Ring van Amsterdam is er veel vertraging op de A10 Zuid richting Den Haag... voor Knoppen te meer een half uur. Dat is de nasleep van een ongeluk op de A4.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 Dream last night you were there In the land of teenage dreams and cheap motels En de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Demonstrerende boeren eisen dat de provincie Overijssel binnen twee weken ingaat op hun eisen voor pasmelders. Dat zijn boeren die hun bedrijven hebben uitgebreid en nu niet meer voldoen aan de stikstofregels. Hoe die boeren dreigen hoge dwangsommen. De explosie in het oosten van Polen is waarschijnlijk veroorzaakt door een Oekraïnse luchtafweerraket. Er zijn geen aanwijzingen dat het een Russische aanval was, zegt navo topman Stoltenberg. En onder druk van kritiek uit de Tweede Kamer heeft Kamervoorzitter Bergkamp... de opzet van het onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Ariep aangepast. Daarmee lijkt de politieke onrust rond dat onderzoek voorbij. En het weer, wolken, wat zon, vanavond veel regen en wind. Morgen is het regenachtig en morgen wordt het een graad of 13. The end. cell phone breaking a holler. We are